12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Eén bijzonder goedemorgen. Boze taxichauffeurs riepen op om morgen het hoofdkantoor van Uber te bestormen. Hoogste tijd is om met een Uber en taxichauffeur in gesprek te gaan. Straks in de nieuwsbV. En opnieuw is het afwachten in de zaak Nikki Verstappen dat nu in het uitgebreide internationaal met Jan van de Punt. Ja, in de zaak Nicky Verstappen is het DNA-verwantschapsonderzoek afgesloten. Nicky van Elf werd in 1998 doodgevonden op de Brunsumer Heide. De zaak is nooit opgelost. Drie weken lang konden duizenden mannen wangslijm afstaan. Er waren 21.500 mannen opgeroepen... om mee te doen aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Aan de telefoon van de politie Hans Raamakers, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel, hoeveel mannen zijn komen opdagen uiteindelijk? Nou, van de 21... Ene... Van de 21.500 mannen die we hebben opgeroepen zijn uiteindelijk 14.049 mannen aan die oproep tegemoet gekomen. En die hebben in die afgelopen drie weken hun DNA afgestaan. Dat is lang niet allemaal. Wat vindt u daarvan? Ja, om daar meteen een, een predicaat op te hangen, dat gaat me te ver. Want dat zou uh, een ernstig tekort doen aan uh, degenen die wel zijn gekomen. Maar we zijn natuurlijk uitermate blij met iedereen die zijn DNA heeft afgestaan. En uh, dat de verwachtingen misschien wat hoger gespannen waren... of de hoop hoger was gespannen. Het is een vrijwillige afgave. En uh, dit is wat, uh, wat, wat, het, uh, wat de burger uh, en de, de opgeroepen mannen ervan vonden... en daar gevolg aan hebben gegeven. Ja, 65 procent. Nou ja, had meer kunnen zijn. Nu worden die gegevens dus geanalyseerd door het NFI. Weet u, hebt u al gehoord of het iets heeft opgeleverd? Tot nog toe heeft het DNA wat we hebben ingestuurd... nog geen match opgeleverd, dus nog geen resultaat... Uh, het DNA wat we nu hebben, dat wordt uh, gezamenlijk wordt dat opgestuurd naar het NRV om te vergelijken met het uh, in het onderzoek toendertijd veiliggestelde uh, sporenmateriaal. En uh, parallel daaraan wordt via de onderzoeksomgeving gekeken... of al de mannen die uh, hun DNA hebben afgestaan ook dekkend zijn... voor uh, de familielijnen die wij proberen inzichtelijk te maken. Ja. Gaat u nog eens naar die mannen die nou niet geweest zijn? Gaat u daar nog eens aanbellen of niet? Nou, het is niet uit te sluiten dat wanneer uh, een familielijn helemaal niet ver, uh, vertegenwoordigd is, dan uh, is het uh, mogelijk om uh, nog eens een keer die mensen te benaderen, die mannen nog een keer te benaderen en wederom op basis van vrijwilligheid te vragen hun DNA alsnog af te staan. Dit wordt wel eens gezien als de laatste strohalm hè, in die hele zaak. Wanneer kunnen we nu een uitslag verwachten in die zaak, Nicky Verstappen? Ja, dat, dat kan iedere dag zijn, maar dat kan ook nog maanden duren. We wachten het af van de politie. Hans Raamakers, dank u wel. In Antwerpen zitten vier verdachten vast... na aanleiding van een aangifte van twee Nederlandse vrouwen... die vrijdag zouden zijn verkracht. Volgens Belgische media waren de vrouwen van 21 en 22... op een feest in de Antwerpse discotheek Roxy. Ze werden mogelijk gedrogeerd door enkele mannen... naar hun hotelkamer gebracht en daar werden ze verkracht en beroofd... zegt correspondent Sander van Hoorn. Het zou gaan om twee vrouwen uit Leiden. Een lesbisch koppel, zeggen zij erbij. Ja, en de, het vermoeden nu op dit moment uh, van justitie... is dat uh, ze gedrogeerd zouden zijn en meegenomen zouden zijn door die mannen. Dat kan ook verklaren waarom ze uh, met de code uh, die nodig is... om het hotel open te doen, s'nachts uh, naar binnen zijn gekomen. Dat zouden ze dan van een van die vrouwen gekregen hebben. Nou ja, veel ja. onduidelijkheid. Uh, het pakket onderzoekt het op dit moment... is dus nog op zoek naar een vierde verdachte... en zal later ongetwijfeld met meer informatie komen. Er komt een integriteitstoets voor kandidaat-wethouders. Ook moeten ze in de toekomst allemaal een verklaring omtrent het gedrag overleggen. Minister Ollengren stuurt daarover vandaag een brief naar de Tweede Kamer. De nieuwe landelijke toets is onder meer bedoeld... om te voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren. De wethoudersvereniging vindt het een goed plan... maar denkt dat het geen garantie zal zijn dat alles voortaan goed gaat. Ik denk wel dat het uh, bijdraagt aan de bewustwording van, uh, van, be van wethouders... Alvorens zij het, het ambt ingaan. Ik denk dat met alleen een verklaring omtrent gedrag bij aanvang van het wethouderschap ook niet voldoende is. Ik denk echt dat uh, ook gedurende de periode dat iemand wethouder is, ja daar blijft het een gesprek over gevoerd moeten worden. Nu is het voor kandidaatwethouders nog niet verplicht om een VOG te overleggen. In de zorg wordt gewerkt aan een proef waarbij iedereen zijn eigen medische gegevens kan beheren. Patiënten kunnen straks op een site of een app al hun medische gegevens inzien. En vervolgens bepalen mensen zelf welke informatie met een andere zorgpartij wordt gedeeld. Het ministerie van VWS subsidieert de proef met 3 miljoen euro. Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal heeft vanochtend anderhalf uur platgelegen... door een grote sein- en wisselstoring. Even na elf uur was de storing vanochtend opgelost en kon het treinverkeer weer worden opgelegd gestart. Er rijden nog wel steeds veel minder treinen en de NS heeft bussen ingezet. In Israël is een medewerker van het Franse consulaat opgepakt. die tientallen wapens van de Gazastrook naar de westelijke Jordaan-oever zou hebben gesmokkeld. Hij zou zeker vijf keer pistolen en geweren de grens hebben overgebracht. En bedrijven die verkeersregelaars leveren zijn met het UWV een campagne begonnen. om personeel te werven. Er zijn honderden mensen nodig. Verkeersregelaars worden steeds vaker ingezet bij evenementen en wegwerkzaamheden. Het NOS-journaal. In Groot-Brittannië gaat het onderzoek naar de aanslag in Salisbury... op voormalig dubbelspions Kripal en zijn dochter een nieuwe fase in. De OPCW, de organisatie die strijdt voor een verbod op chemische wapens... is in Engeland aangekomen om het gifgas te onderzoeken. Correspondent Tim de Wit vertelt wat de OPCW gaat doen. Die zullen daar hun eigen onderzoek doen naar wat er precies is gebeurd. Ze zullen bijvoorbeeld ook de monsters bekijken die de Britten hebben genomen. De monsters van het gas. En dat is bijvoorbeeld voor de Britten erg belangrijk. Want deze OPCW, deze organisatie die trouwens gevestigd is in Den Haag... die is onafhankelijk. En dat zal natuurlijk hun zaak sterker maken als ook deze experts uiteindelijk concluderen dat het inderdaad om het zenuwgas Novichok gaat... waar we de vorige week veel over is gegaan. Dat gas dat oorspronkelijk van Russische makelij is. En dat is volgens de Britten gebruikt... tegen deze voormalige spion Skripal. En dat onderzoek van de OPCW gaat naar verwachting... ongeveer twee weken duren. Als er op 1 mei nog geen nieuwe CAO is voor leraren op de middelbare scholen... dan moeten scholen zelf de lonen verhogen. Dat adviseert de Koepelorganisatie van Middelbare Scholen. Er wordt al sinds oktober onderhandeld over een nieuwe CAO... en de bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent... en vijf lesuren minder per week. Maar volgens de scholen is er niet genoeg geld voor... zegt voorzitter Rozenmuller van de VO-raad. De ruimte die we van het kabinet krijgen is eigenlijk niet voldoende... om zowel over loon als over werkdruk goede afspraken te maken. Dus eh, snel die CAO, als dat niet lukt, ja, dan maar eh, de lonen uitbetalen. Het is wel ongebruikelijk, maar het is ook heel ongebruikelijk... om mensen heel lang te laten wachten op een salarisverhoging... waar ze recht op hebben. 7 over 12 het weer, nog zonnig. Het wordt vanmiddag 3 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op gladheid door lichte sneeuw en ijzel... En morgen is het dan weer droog en zonnig. En het wordt 5 tot 8 graden. Druk te maken Ronald Gippard heeft het straks over twee mensen... met een pseudoniem. En dat in een verhaal over anonimiteit. Hoe dat zit, legt hij zo meteen helemaal zelf uit. De eerste verkeersinformatie met Kees Kwaks. Er zijn problemen op het knooppunt Zonzeel. Vanochtend is daar een tankwagen gekanteld. Op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda... is de verbindingsweg dicht naar Den Bosch. Op die A16 staat een kleine 5 kilometer file... tussen Hoek en Breda-Noord. En op de A59...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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Stemt u op een populistische partij? Dan speelt u volgens de Nederlandse militaire inlichtingendienst... Vladimir Poetin in de kaart. Hoe dat precies zit? Kijk naar Schimmenspel. Over Ruslands onzichtbare oorlog tegen het Westen. Vanavond 9 uur, NPO 2. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg.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 NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Sodiers De Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. De schrijver van het verdriet van België, Hugo Klaus... is vandaag precies tien jaar dood. En wij praten zo meteen over deze grote schrijver en kunstenaar. De Nieuws BV. Maar eerst, taxichauffeurs in Amsterdam riepen vorige week op tot een demonstratie bij het hoofdkantoor van Uber. 20 maart, dat is morgen dus, willen ze daarvoor de deur eens goed boos worden. Dat leek ons niet helemaal constructief en daarom zitten hier een paar chauffeurs aan tafel. Eentje van Uber, App Schuitenmaker. En twee taxichauffeurs, twee te Harry Kuipers, ooit bij Uber begonnen. En Murat, Sevahir. En in Den Haag zit dan ook nog een van de hoge heren mee te luisteren, Gijs van Dijk, Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Heren, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Murat, ik begin even bij jou. Op jouw Facebookpagina staat namelijk groot Fuck Uber. Vertel eens, wat is er mis met Uber volgens jou? Is kort en duidelijk toch? Wat ik ermee bedoel. Ja, maar waar, kom maar iets dichter ja, bij de microfoon. Okay. Wat, vind je, wat, wat, wat is er mis met Uber? Um, nou, van alles. Ik vind, ik, ik vind het een uh, moderne vorm van uh, slavernij. Voor de chauffeurs uh, die voor hun rijden. En uh, een oneerlijke concurrentie. Brengt een hoop ellende met zich mee. Vooral de chauffeurs, dus dan noem ik niet de chauffeurs die voor Uber rijden en taxchauffeurs zijn, maar degene die echt alleen maar voor Uber rijden, die hebben um, afgelopen jaren zoveel schades gemaakt en, uh, en uh, waardoor de verzekeringen gewoon heel erg omhoog zijn gegaan. Dus uberchauffeurs zijn slechte chauffeurs, die rijden nog als een deukje in, daardoor gaat jullie. Ja, het zijn versieken. allemaal jonge chauffeurs, onervaren. Ja. En uh, rijden als idioten door de stad. Ja. En uh, ja, en mijn verzekering, mag je best weten. is dus van. Uh, 380 euro in één keer naar uh, bijna 600 euro gegaan. Ja. Terwijl ik 20 jaar schadevrij rijd. Maar jij zegt ook het is een moderne vorm van slavernij. Ja. Maar het is toch vrijwillig? Mensen hoeven toch niet Natuurlijk, voor uur met ja, rijden? Maar ik noem het uh, moderne vorm van slavernij. Maar als het vrijwillig is, is het geen slavernij? Nee, daar, daar heb je ook gelijk in. Maar ik bedoel, de prijzen waar was voor uh, moeten rijden... en wat ze aan overhouden, is gewoon echt uh, ja, onderbetaald. Ja. Onder de um, uh, hoe noem je dat, uh, minimumloon. Heb je zelf wel eens geubert? Nog nooit van mijn leven en ik zal het ook nooit doen. Nee, heb je nee. wel eens in een Uber meegereden? Ook nooit. En wat vind je ervan? moet ik lopen. Wat, <laughs> wat vind je ervan dat taxichauffeurs zo boos zijn dat ze nu zelfs stenen willen gaan gooien naar een hoofdkantoor? Ah, daar ben ik het niet mee eens. Dat is gewoon uh, overdreven en ik zal daar ook niet aan meewerken. Nooit. Nee. Maar je... ik, ben, ik, ben er niet... ik ben niet blij met Uber, absoluut niet. Maar uh, dat, is, dat gaat een beetje te ver. Ja, en nu wordt er ook veel geappt in uh, Amsterdam... onder ja. chauffeurs over een protestactie morgen om vier ja. uur. Vanaf uh, een grote optocht vanaf de Roosgracht, geloof ja. ik. Uh, ga je daar wel aan meedoen? Nee, absoluut niet. Nee? nee? Je bent gewoon boos. Ik, ja, ik, ben, ik ben boos, maar ik, weet je, ik doe gewoon mijn eigen werk op een professionele manier. Ja. En uh, ja, wat Uberjongens doen, ik, ik raad ze alleen maar af om, om niet voor hun te gaan rijden. Ik bedoel, wij zijn allemaal begonnen op een standplaats in Amsterdam... En ik zou zeggen, ben, nee, word TTO-lid en ga lekker op een standplaats staan. Want en TTO probeer... is, dat, dat is de overkoepelende organisatie. Ja. Ben je, en, en dan mag je op een standplaats staan en mensen oppikken. Hè, vanaf, ja, uh, ja, Dus daar moet je dan lid van zijn. Nou, ja. uh, App Schuitenmaker, jij bent uh, Uberchauffeur. Goedemiddag. Goedemiddag, moderne slavernij. Ja, moderne slavernij, het is toch wat. Ja, nou, nogmaals, zoals je al refereerde... Uh, het is een vrijwillige keuze ja. die je maakt. Uh, er zijn Uberchauffeurs die op dit moment ageren... tegen hetgene uh, wat ze overkomt door middel van een fee... Afdracht die zij hebben. Want hoeveel moet jij afdragen? Uh, ik zelf draag 20% af. Dat is best veel. Dat is best veel. Maar, maar je... daar, ga je, daar ga je mee akkoord op dat moment als jij begint met rijden. Ja. Uh, voor, voor Uber in dit geval. Uh, de, de overkoepelende TTO, hè, wat, wat net ook al aangegeven werd. Uh, zij moeten ook een afdracht doen. Hè, want een centrale moet ook fungeren. Als We werken veelal op contractbasis bij hotels, wat nog steeds standaard is. Ook een eigen en vrijwillige keuze. Maar uh, laat mij in mijn waarde, ons in ons waarde, in die zin... wat wij willen doen en een uh, vernieuwend product in de markt zetten. En ja, dat dat niet altijd uh, goed begrepen wordt als zodanig. Dat en, dat maar, dat... Ik snap wel dat je uh, vernieuwend wil zijn, ja, en dat ja. je eigen keuze wil ja. maken. Maar je verdient gewoon niet genoeg. Dat hoor je toch van Murat? Je bent N gek dat je het doet, man. Ja, ik ben hartstikke gek dat ik dat doe. Dat ik niet voldoende verdien. Nou, ik uh, kan niet anders aangeven dat ik echt voldoende verdien en ik maak nog niet eens al te veel uren overdag. Hoe doe je dat dan? Dus, Want uh, ik lees altijd van... ja, Uberchauffeurs die, die uiteindelijk uh, op het einde van de maand... dan uh, hebben ze een hongerloontje. Ja, ik weet het niet. Ik, ik weet niet waar men dat vandaan haalt. Ik, ik zou het echt helemaal niet weten. Ik, ik, ik, ik heb staatjes, ik kan het zo laat, uh, laten zien... van het, het, het, het, het punt nul dat ik begin tot het einde van de week hoeveel uren ik online ben geweest, hè? dat je ja. dus daadwerkelijk uh, besteld kunt worden... en aan het einde van de week wat ik overhoud. Nou, en als dat een hongerloontje zou zijn... dan zou ik na 3,5 jaar toch al dat niet meer doen. En de truc bij Uber zit er dan, dan in dat jij heel snel nieuwe klanten hebt... via die app, eh, terwijl Klopt. andere taxchauffeurs op de standplaats op aan de het standplaats, wachten zijn. de standplaats, CQ, rondrijden, ja. nagelang wat zij willen natuurlijk. Maar jij zegt van Uber is wel een mooi product en het is vooruitstrevend... maar kan je, wel, kan je jezelf wel voorstellen dat Murat boos is natuurlijk kan ik me dat uh, enigszins wel voorstellen. Kijk, de, de taximarkt is natuurlijk een heel verouderd concept. Hè, en je ziet het in heel veel landen. Uh, het, het beschermde gedeelte, ook nog steeds wat wij tot 2000 ook hier hadden... voordat de liberalisering uh, uh, tot stand kwam. Door de overheid uh, uh, ja, opdracht toegegeven om dat te liberaliseren. En uiteindelijk resulteerde dat in het niet meer een nummer kopen wat uiteindelijk je pensioenvoorziening zou moeten zijn. Want dat was het voorheen. Ja. En, en de, de taximarkt is in Nederland gereguleerd. Dus wij zijn een van de weinige landen, denk ik... waarin het Uber-concept uh, volledig legaal is. En niet als zodanig continu achterna gezeten wordt... door overheden in andere landen. Dus ik denk dat uh, uh, meneer Murat, uh, ja eigenlijk toch een beetje achterop loopt met hetgene... Murat. Je moet niet zeuren, maar moet je, je moet met je tijd meegaan. Ik ga echt wel met mijn tijd <laughs> mee, hoor. Hoef je niet druk om te maken. Nee, maar snap je wat hij betoog? Ja, nee, ik, ik begrijp het dus wel. Maar kijk, hij <tus> heeft het over de van nul te, tot uh, einde van de maand wat hij overhoudt. En heel veel je, de kilometers die je maakt, weet je? Dat, dat zijn gewoon belangrijke aspecten. Het is niet alleen mm. maar dat je een, een bepaalde omzet had per maand. Mm. Kijk, ik, ik weet wat ik aan omzet haal als ik 150 kilometer heb gereden. Tuurlijk. En... Ik vind, ik heb, ik heb een aantal keer van die screenshots van Uber-chauffeurs gezien. De uren die ze maken en wat ze eraan overhouden. Sorry, daar ga ik niet voor wakker worden s om op de weg te gaan... om te zeggen van nou, lala, la, ik ga even geld verdienen. Mm. Ik ga het eens vragen niet. aan Harry Kuipers. Ja. Want Harry, jij bent begonnen als Uber chauffeur en jij bent nu uh, uh, echte taxichauffeur, moet ik het zo zeggen? Nou, ja, ja, zeker weten. Ja. Absoluut. Uh, <laughs> Mooie uh, opschrijving. Uh, uh, waarom, waarom ben jij overgestapt van Uber chauffeur naar taxichauffeur? Verdiensten. Precies wat Moerad zegt, inderdaad. Uh, de verdiensten bij Uber is matig. Uh, dan heb ik wel een vraag aan app uh, Hij betaalt 20% commissie. Mm -hmm. En zijn collega's betalen 25% commissie. Hoe zit dat? Ja, vroeger Daar je. moet je bij Uber zijn, dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet? Hè? Nee, okay. dat zou het niet leken. Maar je zegt net ook, uh, in, in veel landen in Europa is het verboden. Behalve Nederland, Nederland is natuurlijk een speeltuin. En dat wordt ook redelijk nee, speeltuin. Er zijn, er zijn zat landen waar het in Europa inderdaad hmm. verboden is. Hmm. Maar, maar Harry, ik snap ook wel dat jij uh, je bedenkingen hebt bij Uber. Maar je bent ja. zelf toch ook uh, zo begonnen? Klopt, het, het heeft me op weg geholpen. Letterlijk en figuurlijk op weg geholpen. Om die reden ben ik ook taxichauffeur geworden. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen. Uh, de verdiensten waren ook toen er goed. Toen had je Uber Lux, want ik heb een limousine. En je had Uber Black en Uber X bestond nog niet. Uber Pop niet, et cetera. Uber Lux betaalt goed. Even aan te geven. Amsterdam, Schiphol is gewoon 55 euro met Uber Lux Voor de chauffeur. Ja. Dat is nu 16 euro voor de chauffeur. Met Uber X. Serieus? Ja, serieus. Klopt dat uh, mm, af? Ja, het gaat op kilometerbasis. Ja. Nee. Maar hoeveel dus, vaste, dus, vaste, vaste prijzen? Vaste prijzen. Oh, het zijn vaste prijzen. Nou, ik, ik heb toch echt ja, andere prijzen maar, staan... maar, maar dat is al niet meer. Ab, dat ja. is niet zo, kilometer mee uh, prijs, hoeveel ja. procent is Uber eigenlijk goedkoper? Uh, nou ja, je moet het zo zien. Uh, Uber berekent uh, voor een Uber-X dan in dit geval. En ik vind dat je dat ook niet helemaal kunt vergelijken... want een Uber-X ten opzichte van een taxi die dan 2,20... per even afgerond dan, 2,17, 2,20, uh, uh, vraagt... Uh, ja, dan is de prijs 100 procent natuurlijk, hè? Ook, Duurder, ook, een taxi ja. ten opzichte van een Uber. PIX, in dit geval. En als je Uber Black, uh, zij rekenen 1,90 euro. Ja. Dus dan kom je al wat dichter bij het taxitarief. Maar goed, uiteindelijk, Harry, uh, het gaat over de, de prijzen hier... maar het gaat vooral ook over het probleem Uber. Zie ja. jij het ook echt als een probleem Uber... of denk je dat het probleem nog ergens anders schuilt? Ik denk, uh, wat ik al aangegeven had, puur ligt het bij de overheid. Als ik uh, de overheid zie, hoe ze liggen de snurken afgelopen jaren... dat er zoveel mensen hun plasje over hebben gedaan. Ik noem een uh, Smit Kroes, ik noem uh, een Annemarie Jollesma. Uh, ja, zo kan ik wel doorgaan. Cora van een Nieuwe Huis is de eerste nu in een in nieuwe setting daar ook daadwerkelijk iets van Maar wat doen. is dan het probleem? Het probleem is dat er een overspoeling is van taxichauffeurs. Plat gezegd heb je in Amsterdam tussen de 2.000 en 2.500 chauffeurs nodig. Ja. Chauffeurs. En er rijden minimaal 7.5 tot 8.000. Ja, en, en Murat, heb jij het idee dat dat allemaal Uberchauffeurs zijn... Of, of schuilt ook het probleem in het feit dat er gewoon te veel aanbod is? Nou, wat ik begrepen heb laatst... is dat er uh, iets van 3.000 Uberchauffeurs uh, Uber rondrijden. Dat zijn die allemaal die Priusjes die... Uh, ja. Dat merk ik niet eens, noemen, maar goed. Um, uh, yeah. We hoeven niet allemaal in een Mercedes te rijden. De taart natuurlijk. was vroeger gewoon groot. Iedereen had een stukje ervan. Maar nu is het stukje zo klein geworden... dat het gewoon voor een heleboel jongens gewoon is moeilijk is om gewoon hun geld te verdienen. Voor de gewone taxichauffeur dan. Hè. Er zijn genoeg collega's die gewoon echt uh, overwegen... om nu te gaan stoppen met hun uh, taxi-bezigheden. Uh, maar er zijn dus gewoon te veel taxichauffeurs. Ja, klopt. Uh, maar is, zien jullie Uber dan gewoon niet als zondebok? Nou, nee, helemaal niet. Zijn Mark alleen de markt kapot, dat is het enige. Ja, Harry? Ja, ik zie de zonderbok toch wel uh, de overheid. Of, nou. ja, zoals wij dat plegen te zeggen, de overheid het is toch een, een behoorlijk onbetrouwbare zakenpartner. En ik zie daar elke keer weer hiëten invallen. Ja. Dus inderdaad, het begon met Anonyme maar af wist het uh, inderdaad goed te formuleren. Dat was je pensioenvoorziening. Dat is stuk gemaakt, ruxeloos stuk ja. gemaakt. Stuk Weet gemaakt, ook, als jij eh, pensioenvo even even, eh, pensioenvoorziening eh, Ab, wil hebben. Ik ben ja. nog even aan het woord... <laughs> Dat vind ik doodzonde. Van de ene dag op de andere dag was dat nummertje niets meer waard. Dat is, maar dat is lang geleden. We wonen in, in, in nieuwe tijden. Dus 16 jaar? We, ja, uh, we gaan eens even naar die roverheid ja. toe. Hè? Zo noem je ja. het, hè? Roverheid. Ja, kijk uit, hoor. Ja, de heer Gijs van Dijk ja, van de Partij van de afstand, Arbeid. Ja, U hoort het. Deze heren ja, die zijn niet over alles eens. Maar het is wel zo dat er iets mis is in de taxibranche. Is het ook niet een beetje te laat dat Den Haag zich ermee gaat bemoeien? Nou, ik ben het eens. Hè? Er, er gaat echt iets mis. Uh, want Uber, dat is niet meer dan alleen een app. Hè. Uber presenteert zich ook zo vaak. We zijn alleen een app en er zijn allemaal zelfstandige chauffeurs. Maar Uber is gewoon een taxibedrijf en ook een, inmiddels een heel groot taxibedrijf. En ik vind, en dat is inderdaad waar de overheid nu moet gaan ingrijpen, is dat de spelregels die voor taxicentrales gelden, want je hebt aan de ene kant heb je de beltaxis. Daar vallen dan de Ubertaxis onder. En je hebt de opstaptaxis in Amsterdam. Die moeten allemaal onderdeel zijn die, die van een taxicentrale. En de taxicentrale heeft allerlei Kwaliteitseisen waar ze aan moeten voldoen. De taxichauffeurs moeten aan kwaliteitseisen voldoen. En terecht, hè, want we willen dat, we, dat, we de, dat een klant... gewoon veilig in een auto kan stappen. En de chauffeur, dat is ook een eervol beroep. Die wil er ook graag aan die kwaliteitseisen voldoen. Ja. Maar ik begrijp die frustratie wel van de jongens van de taxicentrale... die voortdurend Uber-taxi zien rondrijden. Die inderdaad een aantal overtredingen uh, maken. En volgens een handhaver uit Amsterdam... Uh, die houdt een Uber-taxi aan. Die krijgt een boete en die rijdt weer vrolijk door. Terwijl de, jongen, de jongens van de taxis van de taxicentrale, die na bijvoorbeeld twee overtredingen... gewoon een schorsing aan de broek krijgen. Dus de spelregels zijn eigenlijk niet hetzelfde voor nee, Uber -chauffeurs, precies, er de Uberchauffeurs... en zijn gewone chauffeurs. De, de, en ik, ik pleit daar ook echt voor. Ik heb daar twee weken met Sofie Mabarkje. Dat is een van onze toppers uit de Partij van de Arbeid Amsterdam. Die maakt zich al jaren hier druk over. En die is ook veel met taxichauffeurs in gesprek. En die pleit ook, ik pleit met hem, voor gelijk spelregels. Want dat kan niet zo zijn dat er een groot taxibedrijf in Nederland komt, Uber... Verder prima dienstverlening, maar dan moeten we er wel voor zorgen... dat die taxis gewoon aan dezelfde regels moeten voldoen... als de taxis van de taxicentrale. Dus ik pleit echt om dat onderscheid tussen die beltaxi's en opstaptaxi's om, uh, om daarmee op te houden en gewoon gelijke spelregels voor alle taxichauffeurs in Amsterdam te hebben... die allemaal aan kwaliteitsijsten hebben. Maar Is dat het probleem? Nou, wat ik in eerste instantie hoor van de heer Van Dijk... dat hij zegt dat Uber een taxibedrijf is. Ja, ja dan, dan zijn we er al. Wat? Dan zijn we klaar. Uber zegt zelf, we zijn een app die een aanbieder en een afnemer bij elkaar brengt. En als ze een taxibedrijf zijn, dan moeten ze ja. ook uh, fungeren als een TTO. Ja, precies. precies. En dat is precies het punt dat ik maak. En dat, ik begrijp dus ook de frustratie van de taxichauffeurs in Amsterdam. Die zien overal Uber-taxis, die niet aan dezelfde eisen hoeven te voldoen. Eh, die niet last hebben op een goede manier van handhavers. Die er gaan voor zorgen dat er een eerlijke markt is... en dat er overtredingen gewoon worden bestraft. Dus we moeten ervoor zorgen dat Uber, want dat is het ook... Eh, ook echt wordt gezien, formeel, als een taxibedrijf. Ben jij een dan echte we taxichauffeur echt een of ben jij iemand die gewoon uh, vraag en aanbod bij elkaar brengt? Op. Beide, beide. En de heer Van Dijk die formuleerde het al heel juist. We moeten het gaan zien als zijnde een taxi-onderneming. Dus, maar hiervoor in, in het betoog van de heer Van Dijk werd al gesteld... het is een taxibedrijf. Dus er is een verschil tussen we moeten het gaan zien... en dat je het al bent. Ja. Dus daar zit een groot verschil in. Maar Den Haag loopt altijd een beetje achter hè, op, uh, op, de, op de feiten, nou, dat toch? Weet ik. Ja, nou, dat weet ik niet zo net. Ja, maar, maar en, wel... voor, voor, kijk, een, een aantal jaren geleden dat dit allemaal begonnen is. Hè, uh, Leiden was in last op dat moment. Uh, help, uh, we, we, we gaan ten onder als taxionderneming. Er waren toen de tijd ook al hele boze reacties. We werden bedreigd, uh, uh, auto's werden vernield, uh, uh, verbaal enzovoorts. Het is nu eigenlijk niet anders. Ja. Alleen, er zijn ook een heleboel taxichauffeurs... die van twee walletjes eten, die ook dus Uber rijden. En, en mensen oppikken als, als, van de straat. Als zijn er een TTO. Maar meneer Van Dijk, nog even terug naar u. Want ik hoorde ook dat er gewoon te veel taxis zijn. En dan zeker in Amsterdam... Nee, kijk, dat, dat werd net ook gezegd. Hè, de, de taximarkt is in die zin geliberaliseerd. Dus in die zin is er concurrentie ja. tussen taxichauffeurs. Kijk, dat kan je nu niet terugdraaien. Dat zou een hele voorstap zijn. Maar ik denk dat het echt gaat schelen. Als we zeggen, we gaan het ouderwetse onderscheid... tussen beltaxi's en opstap. Uh, start Taxi, zoals dat nog in de taxiewet staat. Daar moeten we gewoon vanaf. En we gaan ieder bedrijf dat hier een taxi komt rijden... gewoon behandelen als een normaal taxibedrijf. En dat geldt dan ook voor Uber. Ja. Dat betekent niet dat we Uber gaan verbieden. Want het is verder een prima dienstverlening. Maar het betekent wel dat de kwaliteitseisen die wij stellen... aan taxis overal in Nederland... dat die voor iedereen gelijk moeten zijn. Maar bestaan, Murat, mag, u, mag, Murat mag u hoort het. Ben, mag, je dan, ben je dan tevreden? Mag ik nog heel even wat zeggen? Um, hoe zit dat dan met dat wij voor ons worden opgelegd dat wij bijvoorbeeld een, een maximale starttarief moeten hebben en een maximale kilometertarief dat wij moeten hanteren? En waarom mag dan een Uber-chauffeur of een Uber-dienst in één keer zijn prijs vier keer omhoog gooien? Is toch ook niet wettelijk toegestaan? Ja, dan heb je nog het punt van de kosten. Het eerste, voor mij het meest prangende punt is... zie je het als een taxibedrijf En dan, volgens het, dan moet je dus gaan kijken naar de prijsstelling, tariefstelling. En dan ben nee, ik het ook ik... eens met, met de zorgen die u heeft... dat als je 25% commissie moet afdragen, en als je ritprijzen vraagt... die ver onder het gemiddelde, de gemiddelde marktprijs liggen... dat we echt een probleem hebben. U begrijpt nu wat ik bedoel. Kijk, op, heren, heren ook, ook, ook mijn meter loopt. En uh, we moeten ook weer verder naar de volgende item. Maar ik heb wel het idee dat, er, uh, uh, dat, dat het gaat over... gelijke monniken, gelijke kappen. Zie ik het zo goed? gelijke wetgeving voor zowel Uber als taxibedrijven. Tuurlijk. Dat zou mooi zijn. Dat Absoluut. zou mooi zijn. Ja. Uh, meneer van Dijk, ik uh, dank u hartelijk en ik uh, dank ook uh, onze uh, taxichauffeurs uh, Murat Shevahir... Uh, Harry Kuipers en uh, App Schuitemaker. Dank je wel. Graag gedaan. De Nieuws -BV. Het allermooiste. Elke dag vragen we aan een prominente Nederlander... wat is op dit moment het allermooiste op het gebied van kunst, van cultuur? En vandaag het debuut van schrijver Thomas Oldeheuvelt... die wereldwijd furoren maakt met zijn enge boeken. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Welkom bij uh, het allermooiste. En wat is het allermooiste voor jou op dit moment? Voor mij is dat de Duitse Netflix-serie Dark. Dark is alles wat het zegt. Het is een ontzettend duistere... Spannende serie, een van de spannendste die ik heb gezien. Het is de eerste Duitsalige Netflix-productie die is gemaakt. Afgelopen jaar is die uh, online gekomen. Het vertelt het verhaal van een klein Duits plaatje, Wienden... waar uh, een jongen is verdwenen. Um, het, uh, het plaatje ligt bij kerncentrale in de bossen, dus een soort gottenstelsel onder de grond. Uh, en de klasgenoten van die jongen, Erik heet de jongen, niet... die gaan naar hem op zoek. En gaan op zoek naar de drugs die hij bij zich had op de dag dat hij verdween, want dat willen ze verkopen. Zij vinden dat Goddenstelsel. Ze slaan daar op de vlucht als ze daar vreemde dingen zien. Vreemde geluiden horen. Uh, en een van hun, het kleine broertje van een van hun, verdwijnt ook. Volgende dag wordt er een lichaam gevonden. Het is niet die Erik. Het is niet dat kleine broertje. Het is een totaal ander iemand. Een jongen die vreemde kleding draait, uit die, uh, Draagt uit de jaren tachtig. Heeft een oude, ouderwetse walkman bij zich. Wat is daar het mysterie? Dark... Het uh, is een tiendelige serie, het is ontzettend spannend. Het is, heeft een ijzingwekkende uh, soundtrack de, de geluidseffecten zijn echt meesterlijk. Uh, en het leuke eraan is dat het, het, is, het is een Duitse serie, het heeft niet het gepolijste Amerikaanse van bijvoorbeeld Stranger Things of, of Twin Peaks, waar je het een beetje mee kunt vergelijken. Uh, het heeft echt iets, iets oer-Europees en daardoor iets heel erg realistisch. Het is een ontzettend spannend verhaal. Uh, het, het neigt een beetje richting het science fiction. Uh, dat het godenstelsel, is een soort, soort wormhole... waarin je 30 uh, jaar in het verleden terecht kunt komen. Maar de manier hoe het is gedaan stoort totaal niet. Ikzelf ben niet zo'n enorm liefhebber van science fiction. Maar de manier hoe het hier is gedaan... Het, uh, verhaal, de verhaallijnen uit het verleden en de verhaallijnen uit, uit het heden lopen... Ontzettend mooi in elkaar samen te vertellen. Iets over de personages daar. Uh, het is echt een serie die je op het puntje van je stoel laat zitten. Het is een serie die je s'avonds in het donker moet kijken... voor je operaat als je er een <laughs> hebt. En uh, als je die niet hebt, dan gewoon in bed met je koptelefoon op. Het en... seizoen is uit. Uh, volgende seizoen komt volgens mij binnenkort. Is al aangekondigd. Geniet en huiver. De serie Dark op Netflix. Het allermooiste volgens schrijver Thomas Oldeheuvel. Dankjewel. je NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. 19 maart 2008. Hardvochtige dag. Even staat het stil in mijn hart. Kunnen woorden geen kant meer uit? Verstart de zee bij Oostende. Verstrakt het Vlaamse land. Bevriest de film. Verlammen de acteurs in hun opkomst. Mooie woorden van Remco Kampert bij de dood van Hugo Klaus. Vandaag is de tiende sterfdag van de grote dichter en de grote schrijver. En straks gedenken we deze grootsman met de Vlaamse Klaus-kenner... George Wildemeers. Maar nu 1. Het met Jan van der Putten. In de zaak Nicky Verstappen hebben de afgelopen weken... ruim 14.000 mannen DNA afgestaan. In totaal waren er 21.500 mannen opgeroepen. Gisteren was de laatste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek. Het treinverkeer rond Rotterdam heeft vanmorgen anderhalf uur stilgelegen... door een sein- en wisselstoring. Wat de oorzaak van die storing was, is niet bekend. Inmiddels rijdt alles weer normaal, zegt de NS. De wethoudersvereniging vindt het goed dat er een integriteittoets komt... voor wethouders. Minister Hollongren wil in de gemeentewet opnemen... dat kandidaatwethouders een verklaring omtrent het gedrag moeten hebben. En in België zitten vier mannen vast... die twee Nederlandse vrouwen verkracht zouden hebben. Die vrouwen zeggen dat ze vrijdagavond in een Antwerpse discotheek... zijn gedrogeerd en in een hotel... TEL zijn verkracht en beroofd. Dankjewel Jan, gaan we naar de ANWB. Kees Kwaks. Het is file rijden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Hoevelaak over ruim 5 kilometer. Op de A10, Koenplein meer. Een ongeluk bij Amsterdam vaart. Daar staat 2 kilometer file achter. Klein kwartiertje vertraging. Er is maar één rijstrook vrij. En op het knopen de Zonzeel kantelde eerder vanochtend een, een vrachtwagen... eigenlijk een tankwagen. Vanuit Rotterdam naar Breda, heb je daar vooral last van. Richting Breda staat zes kilometer tussen Zevenbergsenhoek en Breda-Noord. Pas op, nu volgt een mening. De Druk te maken! is vandaag Ronald Gippard? Yes. Van mijn kinderen van wie je tweede leeftijd hebben dat ze uitgaan met vrienden. Hoorde ik dat hun volstrekt geïntegreerde Marokkaanse Turks... en anderszins gekleurde klasgenoten en medestudenten... regelmatig worden geweigerd aan de deur van etablissementen. En dit is echt geen uitzondering. Toen ik dit besprak met een collega-schrijver... vertelde hij me over twee jongens die hij kende. Beide 16 jaar en vol levenslust en nieuwsgierigheid. Die ene jongen heet Bursal Çukbegur. Wat een Turks klinkende naam is die ik heb verzonnen... maar die wel lijkt op de echte naam van de jongen... En de andere jongen heette Jacob de Vries, wat ook een verzonnen naam is... voor een roomblanke knul met Dito Pitt. Jacob de Vries en Bursal Gugbugur zijn beste vrienden. Ze schelen een paar weken in leeftijd, ze zijn opgegroeid... in een niets aan de hand dorp in het Gooi. Ze zitten in dezelfde klas, ze hokkien bij dezelfde club... en ze willen beide gaan studeren. En ze willen samen op Interrail, wat door hun wederzijdse ouders is toegestaan... mits ze daar zelf voor sparen. En dus besluiten Jacob de Vries en Bursal zoals gezamenlijk te solliciteren... bij twee supermarkten in hun, in hun gemeente. En dan gebeurt het. Het vreemde. Hoewel de jongens in alles op elkaar lijken... wordt Jacob de Vries bij beide supermarkten aangenomen... en Bursal Gugbegur bij beide niet. De vader van Bursal Gugbegur staat paf... en gaat hierop verhaal halen bij de winkels. Hij begint met de Jumbo, en u mag zelf uitmaken... of ik die namen verzonnen of niet. Hij confronteert de leidinggevende met zijn vermoeden... dat er sprake is van discriminatie... Maar dit wordt schouderophalend ontkend. Er was slechts één vacature... en die is met het aannemen van Jacob de Vries vervuld. Maar jullie vragen nog steeds wat medewerkers... werpt de vader van Burschul Gugbegur tegen... waarop de medewerker van de Jumbo zegt dat dit klopt... maar dat de supermarkt inmiddels weer opnieuw een vacature heeft... en dat dus de hele procedure opnieuw is begonnen. Zo praten we in dit land recht wat krom is. De vader van Burschul Gugbegur gaat vervolgens naar Albert Heijn... de andere zaak waar zijn zoon niet is aangenomen... Maar schrikt de leidinggevende van het relaas. Het zou niet zo mogen zijn, zegt degene die de klacht heeft aangehoord... maar ik kan me voorstellen dat het is gegaan zoals u beweert. Bursal Gugbegur wordt alsnog door de supermarkt aangenomen... en verdient inmiddels centjes voor zijn interrail-trip met Jacob de Jong... of hoe die Nederlandse knakker ook alweer heette. De reden dat ik hun naam niet noem is dat degene die mij dit verhaal vertelde... niet wil dat die jongens of wat voor die dan ook in de problemen komen... of de aandacht op zich gevestigd krijgen... Wat mij nou zo somber stemt, is dat wij in een land wonen... waar voortdurend wordt geroepen dat iedereen hier dezelfde kansen heeft... en dat tolerantie onze volksaard is. Hier zijn twee 16-jarige jongens... van wie er één een, een Hollandse en de andere een Turkse achternaam heeft. Hoewel ze beide enorm op elkaar lijken... heeft de een nu al een achterstand op de ander... louter vanwege zaken die hij niet kan veranderen. En daarom moeten wij, burgers van dit land... misschien eens helpen om zaken op te schudden. De vader van Bursal Gugbegur besloot iets aan de discriminatie discriminatie van zijn zoon te doen. En wij kunnen dat ook. Door bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op een partij... die zich sterk maakt voor anoniem solliciteren... opdat de buurzelgugbegurs van dit land zich net zo Nederlander voelen... als de Jacob en de Vries of de Jong of de Wit of welke naam dan ook. En dat is dan mijn stemadvies voor aankomende woensdag. Dankjewel. Ronald Gippard. Een nieuwsupdate van de NOS. Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de chronische ziekte ME-CVS. De patiënten lijden aan ernstige vermoeidheid... en hun klachten moeten serieus genomen worden en worden erkend... als iemand bijvoorbeeld een uitkering aanvraagt. Dat schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies ME-CVS. Merri Riedijk is woordvoerder van drie betrokken patiëntenverenigingen... en zij ziet het rapport als erkenning. Ja, dat uh, laat het uh, rapport wel duidelijk zien. Er wordt gezegd hè, dat ME een ernstige ziekte is... die het functioneren en de kwaliteit van leven substantieel beperkt. En uh, nou, dat is toch wel een erkenning. Dat is heel wat anders dan dat er wordt gezegd van... ja, ik ben ook wel eens moe of het zit uh, tussen mijn oren. Het ouderwetse oordeel uit het volksmond, hè, dat het aanstelleritis zou zijn. Ja, exact. Dat uh, stigma dat, uh, heeft uh, nu te lang geduurd. En uh, gelukkig heeft de gezondheid... Raad, daar met dit advies uh, toch wel een beetje een einde aan gemaakt. U gaat ook mee met het advies voor dringend betere behandeling... en meer onderzoek naar de ziekte. Dat klopt. Nederland blijft toch wat achter uh, met onderzoek. In het buitenland zijn ze al veel verder. Uh, daar laten de onderzoeken ook zien dat er wel meer aan de hand is... Uh, dan uh, nou ja, uh, iets uh, wat uh, vaag uh, zou moeten blijven. Uh, dus wij vinden dat Nederland niet achter kan blijven... en dat er ook uh, wetenschappelijk onderzoek in hier in Nederland gedaan moet worden... Het is duidelijk dat over deze ziekte nog heel veel onduidelijkheid is. Maar u heeft ook nog wel kanttekeningen na lezing van het advies. Nou, in die zin vinden wij dat het advies iets te weinig aandacht besteedt... aan uh, de richtlijn uh, die in 2013 is ontwikkeld voor CVS. En die ook van toepassing is op, uh, voor mensen met ME. Daar staat een enige behandeling in. En dat is uh, cognitief gedragstherapie. En ja, dat is toch wel heel magetjes als uh, behandeling. Want die behandeling die werkt niet goed. Het gaat over de aard van de therapie. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een therapie die niet werkt voor alle mensen met ME-CVS, maar dat wel pretendeert. En die richtlijn waar die uh, behandeling dus wordt geadviseerd... die moet dringend herzien worden, want er is echt meer aan de hand bij ME-CVS. Kortom, therapie moet worden aangepast. Ja, er moet veel meer klachtengericht behandeld worden. Mensen hebben veel meer klachten dan alleen maar uh, de ernstige vermoeidheid. He, de mensen hebben pijn, die hebben uh, problemen met prikkelverwerking, darmproblemen. De, het is een scala aan problemen en die moeten gewoon klachtengericht aangepakt worden, zodat de situatie uh, waarin een, uh, iemand met MECVS verkeert gewoon verbeterd wordt. En na meer onderzoek en als er meer bekend is over de oorzaak van de ziekte... kan er hopelijk een behandeling komen die meer klachten gericht is op, uh, ja, op, op de oorzaak, zeg maar... Veel beter ingaan op de aard van de verschillende klachten. Exact. En niet alleen maar die ene therapie die uh, voor, voor nauwelijks uh, een groepje mensen uh, enig baat biedt. En het merendeel van de patiënten voelen zich uh, juist slechter worden na het uh, volgen van die therapie. Een honneus bijdrage van verslaggever Jeroen Wilaert. De NieuwsBV. De meest bekroonde auteur uit het Nederlands taalgebied, Hugo Klaus, is vandaag tien jaar dood. In Vlaanderen wordt dat herdacht met twee tentoonstellingen. En wij dan doen dat met de Klaus-kenner bij uitstek, Georges Wildemeers. Welkom. Dank u. U bent oprichter van Studie- en Documentatiecentrum Hugo Klaus. U schreef meerdere boeken over deze man en zijn werk. En zojuist verscheen ook uw boek Hugo Klaus, familiealbum. Waar komt die fascinatie voor Klaus vandaan? Die komt uh, heel eenvoudig uit uh, de fascinerende taal van deze schrijver. Ik vind het verpluffend de manier waarop hij de dingen kan neerzetten... en telkens weer de lezer meesleept. Maar dat is niet voldoende. En, en voor mij was het niet voldoende. Ik vond eigenlijk de manier waarop hij die taal behandelde... en je naderhand toch de vraag moest stellen... wat heb ik nu gelezen? begrijp ik wel wat ik gelezen heb. En ik begreep het niet. En dan heb ik het niet alleen over de Oztakkerse gedichten. Dat zijn pertinent, hermetische, moeilijke gedichten. Alhoewel, als je maar voldoende aandacht aan besteedt... kom je wel een heel eind. Maar ook, ook meer eenvoudige werken. Zelfs een roman, een liefdesroman als het jaar van de kreeft. Bleek uiteindelijk als je het maar goed las, bleef het uiteindelijk toch wel fascinerend te zijn... gelagen te bezitten. Enfin, ik vond dat weerwerk wat het werk bood. Zowel de simpele dingen kon je moeilijk maken, zeg maar... en de moeilijke kon je makkelijker maken, leesbaarder maken. Dat vond ik het fascinerende. Dus ja. het was niet alleen het lezen, maar ook het denken... Uh, je, nou, begrijpen wat je aan het lezen ja. was. Ja, absoluut, absoluut. Nu hebben wij in Nederland natuurlijk de grote drie, Hermans, Mulich en Reven. Hoe groot was Klaus? Steekt Klaus nog met kop en schouders boven deze grote drie uit? Ik denk dat dat een goede vraag is en ik ben het daar volledig mee eens. Ja, kijk, er zijn inderdaad, het is heel moeilijk... maar er zijn drie grote namen in Nederland, Hermans, Mulich en uh, Reven. Maar wij hebben de twee grote, Bon, Louis-Paul Bon en Hugo Klaus. Ja. Maar ook als je die samen neemt, die vijf, zeg maar, de grote vijf zo zou het eigenlijk moeten genoemd worden, vind ik... voor de 20 twintigste eeuwse literatuur bij ons... Uh, neem die uh, grote vijf, dan Klaus er sowieso... met kop en schouder boven. Waarom? Omdat hij op zoveel terreinen actief was. Op het terrein van het uh, proza, uiteraard. Dat ja. waren die anderen ook. Maar toneel, vraagteken, veel, veel minder. Uh, poëzie, nou, de poëzie van Moelisch... ik hoor er niet elke dag over spreken. Dat soort... Nou, kijk, het is natuurlijk... Niet voor de hand liggend dat je... Auteurs, of dat je schrijvers, of kunstenaars, of kunstevenementen... gaat vergelijken en waarderen. Het is geen bokswedstrijd, het is, iets, hè, het, het is van een andere orde. Maar toch, als je dat één keer, één keer doet... denk ik dat je de Klaus dan absoluut bovenaan mag plaatsen. Omdat nazen. hij duizenden gedichten heeft geschreven... omdat hij veertig uh, romans heeft geschreven... omdat de, hij toneelstuk, tientallen toneelstukken heeft geschreven. Absoluut, de omvang. Ja, ja en, en, en daarnaast heeft hij ook nog, uh, was hij ook nog filmregisseur. Hij heeft filmscenario's, heeft hij ook nog geschreven. Maar wat was nou eigenlijk... Uh, Waar blonk je daar nou het meest in uit, volgens u? Ik denk dat dat uh, afhankelijk van lezer tot lezer zal verschillen. Maar ik denk dat, nou kijk, op, op het domein van de poëzie... heeft hij zo sprankelend werk gemaakt. En niet alleen toen hij jong was, uh, in 55, of, uh, in 53... toen hij de oost gedichten schreef, was hij 24. Maar ook later nog, nu nog, uh, het graf van Pernat. Dat zijn stuk voor stuk hele hoge... dat zijn toppunten in de Nederlandse literatuur van de 20e eeuw. Maar voor het roman geldt hetzelfde. Ik bedoel, ik heb net het jaar van de kreefs vermeld... maar je kan natuurlijk denken aan de verwondering... wat echt een meesterwerk is. Je kan denken aan het verdiet van België... wat absoluut, nou, net 35 jaar geleden verschenen... Ja. Op één dag na. He. Maar het mooie is, u zet hem echt op een voetstuk. En u durft hem nog boven de grote drie in Nederland te zetten. Maar Klaus won ook meer dan 50 nationale en internationale prijzen. Maar vreemd genoeg voelde hij zich toch miskend. Terwijl ze leven laat deze staat de schrijvers totaal verkommeren. Dan kan ik het goed fatsoen. Geen enkele hommage van zo'n staat aanvaarden. Het is verbazend dat. dat men denkt dat ik gerespecteerd ben. Onze enfant terrible Hugo Claus is weer Nobelprijskandidaat. Uh, ik beschouw dit als een. eerder een kwalijke grap. Ja, is dit, <laughs> hij, hij vond zich echt uh, uh, te weinig gewaardeerd. Maar was dit nou de echte Hugo Klaus of was het ook de, de speler Hugo Klaus? Absoluut, het is de speler Hugo Klaus. Maar er steekt een grond van, van wat in zijn geval, van waarheid in. Namelijk, kijk, je schrijft tien jaar aan een boek bijvoorbeeld. En dat deed hij dan ook. En dat heeft hij ook gedaan, zeker voor het verdriet van België. Daar schrijf je dan tien jaar aan en dan komen een aantal mensen... bijvoorbeeld na een ding van het verliet van België... kreeg hij daarvoor de staatsprijs, hè? toenmalige Belgische staatsprijs nog. Hij kreeg die prijs, maar één iemand in de jury die zei van... nou nee, ik vind dat boek eigenlijk niet in zijn totaliteit die prijs waard. Dus ik wil dat in het verslag van de jury dat gestipuleerd wordt... dat het alleen voor het eerste deel van het boek is. Je zal maar schrijver zijn, van 68 tot 83 aan een boek geschreven hebben... en dan nog moeten horen van... ergens een criticus te landen... Die dat, dat soort dingen durft te stellen. Nee, ik, ik en heb... erin slaagt om het ook in het verslag te krijgen. Maar ik heb in de jaren negentig lang in België gewoond. En, en jaarlijks was daar ook wel de, de grap... dat uh, Hugo Claus weer niet de Nobelprijs voor de literatuur nee, had gewonnen. Duurlijk. Had hij die eigenlijk wel moeten krijgen? Dat weet ik niet. Ik bedoel, Er zijn zoveel mooie, goede schrijvers die het niet gekregen hebben. Ja, er zijn er ook die het geweigerd hebben. Sartre bijvoorbeeld. Anderen, kijk... Ook daar weer, natuurlijk als waardering zou het gigantisch veel gemaakt hebben. Ja. Hè? We hebben maar in Vlaanderen niet. Maar in België is er maar één iemand die ooit die Nobelprijs gekregen heeft. Dus dat zou natuurlijk een gigantische statusverhoging voor de... Vlaamse literatuur geweest zijn, maar ook bij uitbreiding... voor de hele Nederlandstalige literatuur. Ja, uh, Nu gaat uw laatste boek gedetailleerd in op zijn familiegeschiedenis. en uh, U begint dan ook met wat zijn meesterwerk dan genoemd wordt... Het verdriet van België. Is dat uh, omdat de familiegeschiedenis in dat boek... maar ook wel in andere uh, werken van hem... de meest cruciale rol speelt? Ja, het speelt een gigantisch grote rol, maar niet alleen in, in, in het werk... maar het speelt ook een grote rol in het leven van Klaus. Als hij kijkt naar zijn, het is eigenlijk met Kwa. De Goor, mijn boek loopt van zijn geboortejaar, 29, tot 55. En 55, dat is de doorbraak van de, de schrijver... met de Oostakse gedichten, met een bruid in de morgen... en naderhand met een succesrijke liefdesroman die minder gewaardeerd werd, de koele minnaar. Maar als je dan kijkt, die 25 jaar van zijn leven... de familie is daar ofwel afwezig... ofwel is heel wordt heel negatief neergezet. Eerste 10 jaar van zijn leven, 29, 39... Zit hij op kostschool, internaat. Komt hij nauwelijks van onder de nonnen vandaan, zeg maar. Ja, ik... Vanaf zijn achttiende levensmaand zat hij al Precies, bij de nonnen. Ja. Vanaf, dat is wat hij vertelt. Daar is er niet meteen echt een grote uh, substantiële bewijs voor gevonden. Maar het is ook ontzettend moeilijk in die tijd. Hè. Het gaat over de jaren twintig. Maar als hij, als hij dan kijkt, heeft hij tien jaar op kostschool gezeten. de eerste tien jaar. Bij de nee, nonnen, hè? want we hebben daar ook een, ik wil me even laten horen... want we hebben daar een mooie uitspraak over. Het zijn ijzeren bruiden. Het, zijn, uh, het is de terreur bij uitstek. Want een, een moeder geeft toch wel een enkele keer, zo niet de titel, dan toch advies of vertrouwen of liefde. En uh, hier is er geen sprake van. Het is zijn vrouwen uh, die ooit vrouwen geweest zijn en die nu vermond zijn als, uh, ja, als een soort waffenesses in, uh, in religieuze jurken. Ja, prachtig, hij, ja. ja, hij omschrijft het prachtig, maar, maar het is echt woede. En volgens mij speelt ja. hij het niet. Want als nee. je als baby op acht, na 18 maanden al naar nonnen wordt gebracht... Hij speelt het absoluut niet. Nee, dat is zonder enige ironie. Het is wel humoristisch gebracht, maar de ernst ervan die is gigantisch. En ik denk ook dat je dat merkt in zijn werk. En met name ook in het verlies van België. Die eerste tien jaar zitten wij... Bij de nonnen. Maar daarop, vijf jaar die daarop volgen... 39, 44, komt hij in de familie terecht. Maar ook dat is geen lachertje, want het is de Tweede Wereldoorlog. En komt hij in een nest terecht, wat in Vlaanderen een zwart nest genoemd wordt. En waarbij hij dus Vlaams-nationalistische impulsen krijgt... maar ook nationaal-socialistische grote Duitsgezindheid. Waardoor hij over die periode naderhand tegen Jan Brokken... toen het verlies van België verscheen, zei van... Ja, maar kijk... Je moet niet denken dat ik gewoon maar Duits gezind was in die oorlog. Hè? Hoe jong ik ook was, hij was maar elf toen de oorlog uitbrak. Hoe jong ik ook was, ik was op een verschrikkelijke manier... en dat is letterlijk citaat, ik was op een verschrikkelijke manier pro-nazi... En dat betekent wel iets natuurlijk. Hè? Ook al omdat hij uiteindelijk, toen de oorlog gedaan was... 15 jaar, 16 jaar... en toen, toen werd hij opeens, dat zei zijn vader dan weer... dat is tot nog toe niet zo bekend... maar toen zei zijn vader ook weer... ik kwam uit de gevangenis, want zijn vader was opgesloten geweest... een periode, hij kwam in 1946 in uh, weer bij het gezin... en het eerste wat zijn twee oudste zoons hem zei, zeiden was... wij zijn lid geworden van de communistische partij... Uit verbittering, zei die vader, voegde hij daaraan toe. Ja. He, met verbittering in de stem. Dat, dat is, kijk, je bent dan al een keer in een familie opgenomen... en dan moet je dat weer meemaken, dat, dat soort... ja, is het, het is niet alleen de familie natuurlijk die het gedaan heeft. Het zijn heeft. enorme invloeden. Enorme invloed. Ja. en dat zie je ook in zijn baldadig gedrag... wat ja. hij ontwikkelt, wanneer hij één keer... nou, wanneer hij tien jaar is al, wil hij al niet meer doen wat men zegt. En dat, dat, dat, dat loopt uit, ook... Dat loopt bijvoorbeeld uit... op bepaalde momenten was hij in een school na de oorlog dan... He, daar was hij door een jeugdrechter geplaatst. En toen had die jeugdrechter... nou, had hij niet uh, gelet op uh, het feit dat... Hugo Klaus al dat die klas waarin hij geplaatst werd. He, dat hij die al twee keer gedaan had. Hij was gezakt geweest voor het voorlaatste jaar in de oorlog. Laatste oorlogsjaar was hij hier geslaagd. Hij komt uh, in de repressie, zoals het bij ons genoemd wordt, terecht. En dan beslist de jeugdrechter: je mag opnieuw diezelfde klas volgen. Maar dat hij uh, pronatie was, is hij allemaal wel op teruggekomen. En, en op dit soort zaken dat hij, uh, dat hij uitgedaagd werd, heeft hij ook. Uh, uh, dat heeft hij toch allemaal meegenomen in zijn literatuur? Absoluut, dat heeft hij meegenomen in zijn literatuur. En dat heeft hij ook, naar aanleiding van met name het verdriet van België, heeft hij ook expliciet gezegd. Kijk, ik ben in 1983 was dat, hè? in Vrij Nederland heeft hij dat gezegd. Kijk, ik was tijdens de oorlog lid van de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen. Dus een van de zaken die hij verteld heeft, Hij heeft natuurlijk niet alles verteld. En er is nog veel meer te vertellen over die periode. Die ontzettend fascinerend is natuurlijk. Hè? Ook voor, ja, voor alles wat toen... Voor, voor wie toen jong was, zeg maar. Dus, dus u heeft een, een, een boek geschreven waarin wij goed kunnen lezen... wat die enorme familie-invloeden waren op de jonge Hugo Claus. Dat was de bedoeling, ja. Dat was de bedoeling. Dat is ook goed gelukt. Uh, dat weet ik niet, dat laat ik graag aan de lezer over. D dat is zeker, want het is natuurlijk interessant om te lezen over Hugo Klaus... maar stel voor, we hebben ook nog veel jonge uh, luisteraars... en die uh, zijn nog niet misschien allemaal in contact gekomen... met het, uh, het, het oerveren van Hugo Klaus. Als ze nou willen beginnen aan Hugo Klaus, wat raadt u aan? Ik zou een uh, prozawerk durven aanraden. Ik zou een heel eenvoudig prozawerk willen aanraden. Ik zou, ik zou zijn debuutroman willen aanraden. 1948, september 1948, heeft hij daar de laatste hand aan gelegd. Dat was in 19, maar een fascinerend boek over moord en doodslag. Een Vlaamse boerderij. De siers, hè? is en overspel. Dit is De siers. De siers, ja. sorry, ja. Ja, aanvankelijk heet was de titel De Eende Jacht. Maar ja. goed, door omstandigheden. Dat is De Metsiers. Als we met dat Sears. kunnen lezen, dat is een heel kort roman... met heel krachtig geschreven. En toen was hij 19 jaar toen het uitkwam. Absoluut. Absoluut. Nou, de tiende sterfdag van Hugo Claus. Ja, een mooie dag om dat boek De Metsiers te kopen. En uh, George Meers is vanavond in Amsterdam... bij een ode aan de grote Vlaamse schrijver En uh, ja, lees ook allemaal uh, zijn nieuwe boek... Hugo Claus, familiealbum. Het ligt in de boekwinkel. Dank u wel en veel succes vanavond. Dank u.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 In the dung dung, diddle diddle dung diddle diddle dung dung, diddle dung dung dung, diddle diddle all day. Diddle diddle Ook een klassieker, Dimitri van Toren met hey, kom aan. Want het is tijd om te gaan winnen, want Willemijn werd afgelopen vrijdag... met Jeroen van der Boom over de kaartverkoop van Beyoncé en Jay-Z. Want vanmorgen om tien uur startte de kaartverkoop voor het concert... op dinsdag 19 juni in de Ziggo Dome te Amsterdam. En de vraag was of het concert al uitverkocht zou zijn... voor het begin van ons programma. Even luisteren wat er werd gedacht. Nou, dat zijn. jij denkt van niet, Willemijn? Ik denk van wel. Ja, Als je Masje Hoeter bij dat dat ons dat dat hebt gehoord... door ja? hem zijn alle kaarten verkocht. Nou, Jeroen was een beetje aan het draaikonten... maar dacht uiteindelijk van niet. Vanmorgen om tien uur begon de kaartverkoop. En jawel, om elf uur waren de kaarten al lang weg. Het toppertje en de briezen ananas is dus voor Willemijn. Maar we gaan wedden naar, door met vandaag. Want morgen maakt het CBS cijfers bekend over het geluksniveau van Nederland. Hoeveel procent van de Nederlanders voelt zich nou gelukkig? Daarover ga ik wedden met Ruud Veenhoven. Volgens mij ook nog familie van Willemijn. Emeritus hoogleraar Geluk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruud, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik kan me voorstellen dat je gelukkig wordt van een, een relatie... of een dikke vette bankrekening. Maar wat zijn nou echt de geluksfactoren... Uh, nou, die relatie zeker en uh, die bankrekening is ook meegenomen. Maar uh, ja, verder is het natuurlijk leven in een behoorlijk land. Uh, in Nederland lukt dat aardig. En verder ook beschikken over een goede geestelijke gezondheid. Uh, want het, uh, ja, hoe leuk het leven is, uh, dat is ook wat je er zelf van weet te maken. Ja, maar u zegt ook vooral dus, uh, het, ligt, het ligt ook waar je wieg heeft gestaan. Uh, ja, en nou niet alleen waar je wieg heeft gestaan, waar je op dit moment woont... En eh, er is een enorm verschil in gemiddeld geluk in landen. Eh, in Nederland eh, doen we dat eh, heel goed. Eh, als je het uitdrukt in een rapportcijfer is dat iets van eh, 7,8. Maar er zijn ook landen waar het gemiddelde drie is. Ja. En wat voor landen zijn dat dan? Dat, is gewoon, dat uh... zijn vooral de Afrikaanse landen. Ja. En eh, Dus waar je, ja, je vaak van je bestaan niet zeker bent. Eh, geen behoorlijke overheid. Eh, niet te eten. En eh, veel conflict. Nu heeft de gemeente Schagen ook een speciale wethouder voor geluk. Zouden eigenlijk meer gemeentes dat moeten hebben? Of uh, een geluksminister misschien zelfs wel? Uh, ja, dat zou niet verkeerd zijn. Want uh, je kunt als overheid uh, best het nodige doen om mensen gelukkig te maken. Uh, he, je kunt ook in Nederland uh, de levensomstandigheden uh, nog verbeteren. He, want uh, ja, in een land als Denemarken zijn ze toch een half punt gelukkiger. Uh, maar je kunt mensen ook helpen om uh, ja, meer van hun eigen leven te maken. En uh, ja, zeker voor mensen waarbij dat moeilijk gaat, mensen met psychische problemen... Uh, daar investeren in geestelijke gezondheidszorg. Goed, maar en het dat is... rendeert in groter geluk. Ruud, het is tijd om te wedden. Vorig jaar voelde 88% van de Nederlanders zich gelukkig. Hoeveel procent zal dat dit jaar zijn? Uh, nou ja, als het toen 88 was, he, die, dat hangt een beetje af van waar je precies de grens legt he, tussen uh, gelukkig en niet gelukkig. Het gaat steeds stapje stapje naar boven, dus dan zou het nu wel eens 89% kunnen zijn. Dus u zegt 89%. Nou, dan, uh, ja, dan moet ik voor de weddenschap, uh, u zegt omhoog, dan moet ik zeggen uh, omlaag, dan zeg ik uh, zeg maar eens 80% omdat het toch een beetje koud is vandaag, vind ik. Dus uh, laten we, laten ja, jawel, we dat maar doen. Maar dat uh, geluksgemiddelde dat is gebaseerd op het afgelopen jaar. Oké, okay, heel goed. Nou ja, ik ben, uh, ik ben bijzonder gelukkig. Dus uh, we gaan het morgen allemaal uh, horen. Dank u wel, uh, Ruud uh, Veenhoven. En we wedden om een doosje Chinese gelukskoekjes. NPO, radio 1. Duizenden enthousiaste Russen, driekwart van de kiezers, heeft gestemd op Poetin. Poetin die staat niet tussen zijn mensen. Hij staat ervoor, hij is de leider. Sprake. Het NOS Radio 1-journaal. Ik weet niet of je de weekend gewinkeld hebt. Dan was het al slalommen tussen politici door. Of ik een stemkanon ben, ja dat zal moeten blijken. Ik denk al dat de mensen mij goed kennen. En maakt het dan nog uit voor welke partij die staat? Ja, dat wel. Zet hem op woensdag. Dat zal wel lukken. En veel succes, hè. Het NOS Radio 1-journaal. Met Jurgen van den Berg. Hoe laat gaan de lijnen open, eigenlijk? Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. GELUIDEN.